Dit is Jeroen Tjepkewaan met het NOS Journaal. De jongen van acht voor wie de politie een Amber Alert had verstuurd... is in goede gezondheid gevonden. De jongen was vrijdagmiddag van zijn huis gegaan in Amsterdam-Noord... en kwam in de avond niet meer thuis. Vanochtend kwam er daarom een Amber Alert. Ook is er met een politiehelikopter naar de jongen gezocht. Hoe en waar hij uiteindelijk is teruggevonden is nog onbekend. Wilrentster Annemiek van Vleuten is voor de tweede keer... in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden.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 Tientallen treinreizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein... maar die bleef uren stilstaan. Rond kwart over zes vanochtend vertrok de trein alsnog. De Belgische kernreactor Doel 3 is definitief stilgelegd. Gisteravond werd de reactor bij Antwerpen van het elektriciteitsnet gehaald... Doel 3 was in gebruik sinds 1982. Het duurt nog jaren voordat het gebouw kan worden gesloopt. Eerst moeten de splijtstofstaven vijf jaar lang onder water afkoelen. België wilde alle zeven kernreactoren in het land uiterlijk in 2025 sluiten. Maar afgelopen maart werd besloten dat vanwege de energiecrisis twee reactoren tien jaar langer mogen openblijven. Het weer is bevolkt en er valt er nu aan regen bij 13 tot 16 graden. In de loop van de middag klaart het in het noordwesten op. Vannacht volgen overal opklaringen. De wind neemt af en het wordt 7 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon bij 16 graden. Maar er is dan ook nog kans op een lichte bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 with madness, no It was like a mad Welkom in het tweede uur bij Goedemorgen Antwoord. We gaan praten over de stichting Juttersgeluk. En aan de telefoon zit Suzanne Klaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb op de jullie website gekeken en er staat... Wij geloven in de kracht van verbinding. Samen de schouders zetten onder een grote milieuprobleem dat plastic soep heet. Ja. En dat gaat dat verder. En dat doen we met onze medewerkers die om wat voor reden dan ook... nog geen regulier werk kunnen doen of wel kunnen doen. Um, ja. De plastic soep, is dat jullie hoofddoel? Nou, in ieder geval mensen bewust maken dat plastic niet in de natuur thuis hoort... ...en dat wij uh, met z'n allen plastic op een hele verkeerde manier gebruiken... ...waardoor onze aarde verstikt. Dus dat is uh, mede met het betrekken van mensen die uh, geen regulier werk... Uh, ...of nog geen regulier werk kunnen doen, is dat uh, mede ons hoofddoel, ja. En, en hoe doe je dat? Nou, dat doen we op verschillende manieren. Wij uh, hebben verschillende jutgroepjes. Daarmee wandelen we over het strand en dan rapen we plastic op wat we uh, aantreffen. En wij hebben sinds vorig jaar hebben wij ook een recyclewerkplaats um, in Zandvoort Noord. Bij de circulaire hotspot, zoals het zo uh, mooi heet. En dat is uh, op het terrein van Spanelanden. Dus we proberen zelf ook uh, plastic te recyclen. Als je dat allemaal vindt... Hè? Ik zag laatst een heel mooi kunstwerk uh, van strand afkomen... die uh, wat gemaakt moet worden. De, de, de school uh, hadden een heleboel plastic opgehaald. Mm -hmm. Dat gaat allemaal naar die recycling. En wat wat ja. komt daar dan uit? Uh, nou, wij maken daar verschillende dingen van. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, allerlei zeepbakjes gemaakt. Dat is een van onze producten die we, die we maken. En uh, daar hebben we algemene zeepbakjes. Uh, voor, maar we hebben ook uh, voor de Formule 1 een uh, editie uh, met de Formule 1 erop gemaakt. En uh, die hebben in alle uh, huisjes van de roompot uh, zijn die neergelegd tijdens het Formule 1 weekend. Als patiëntje als, uh, <laughs> voor de gast. Leuk. En ook uh, om met een fluisterstemmetje eigenlijk uh, te vertellen uh, dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Die, uh, ik, ik zag trouwens ook sieraden. Ja, we maken ook oorbellen. Uh, we maken ook sleutelhangers. Uh, we hebben voor de scholen hebben we lampenkappen gemaakt van, uh, van de doppen... die de kinderen hebben gevonden en ingezameld. Dus uh, ja, we proberen zo creatief mogelijk ermee uh, om te gaan. Je uh, wil mensen bewust uh, maken van het feit dat de plastic daar niet thuis hoort. Hè? Ja. Uh, doe je dat ook met jeugd? Gaan jullie uh, naar scholen toe om wat te vertellen? Nou, dat doen wij in samenwerking met een andere organisatie, Plastic Circle. Zij hebben een mooi lesprogramma ontwikkeld. En um, tijdens dat les lesprogramma wordt ook vooral erop gewezen dat plastic voor eeuwig is. Dus dat we dat niet eenmalig moeten gebruiken, maar dat je daar weer nieuwe dingen van kunt maken. Um, en wij maken dan die nieuwe dingen ervan. En we zijn ook met de scholen het strand op gegaan om te litten. En daar komt natuurlijk weer van alles uit. Hey, um, ja, en, ja. jullie hebben ook een groenintje gekregen, zag ik. Ja, dat is alweer even, even geleden. Ja. Ja, in, uh, in Haarlem, ja. Als uh, duurzame organisatie, klopt. Ja. Dus, is dat bedoeld als een goede steun in de rug? Of, of, ja, uh, dat is zeker een goede steun in de rug. Uh, het brengt in ieder geval wat publiciteit met zich mee. En het, is, uh, ook een soort, uh, ja, het werkt gewoon als een waardering voor het werk wat we doen. Uh, de bevestiging dat we goed bezig zijn. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk, ja. ja. Die, die spullen die jullie verkopen, hè, hebben jullie daar verkoopplaatsen voor? Of, of, of hoe kom ik daaraan? Ja, wij hebben nou, sowieso een webshopje. Uh, www.juttorsgeluk.nl En daar kun je onze shop op vinden. En we hebben ook, uh, we doen allerlei verschillende soorten projecten. Ook met uh, de vakantieparken. Centerparks, uh, de Roompot in Zandvoort en in Bloemendaal en Camping de Lakens. En in de winkeltjes van die, van die vakantieparken zijn onze producten ook te koop. En het leuke is dat wij um, afgelopen zomer ook uh, daarbij een uh, ja, de plastic soepwalk hebben geïntroduceerd. Geïnspireerd op uh, alle uh, ja, walks die er waren zeg maar, ja. tijdens de corona. Dat je ook uh, zelf aan de slag kunt. En bij de vakantieparken kun je dan ook zelf een uh, emmer en een uh, grijper lenen en dan krijg je een hele leuke bingo kaart bij en uh, op die kaart zijn ook een aantal routes die je kunt lopen om uh, zelf plastic te rapen en ook uh, zelf een steentje bij te dragen in een schonere wereld. Ja, je, je, je zegt dat het is bij, uh, bij vakantieparken en uh, ja. hoe staat die daar tegenover? Nou, die waren heel positief. Uh, want ze merken ook dat uh, hun gasten altijd op zoek zijn naar hoe ze in de regio kunnen bijdragen aan, uh, ja, aan duurzaamheid. En de parken zijn zelf natuurlijk ook heel erg met duurzaamheid bezig. Mm -hmm. En uh, nu kunnen ze hun gasten ook echt een mm -hmm. activiteit bieden, bieden waarmee ze zelf uh, aan de slag kunnen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Um... ja. De stichting gaat natuurlijk verder. Hè. Hebben jullie uh, voor de komende uh, zeg maar, half jaar nog speciale projecten? Ja, we hebben zeker een speciaal project. En dat is uh, de werkplaats in Zandvoort Noord. De circulaire hotspot. En uh, wij zoeken altijd mensen die ons met ons mee kunnen helpen. Om het plastic te recyclen. En dat is uh, van heel... Laagdrempelig uh, ja, doppen sorteren en schoonmaken. Uh, het shredden van de doppen uh, en dan uh, het maken van, van de zeepbakjes. En um, dat is wel heel leuk, want uh, om 11 uur is, uh, is er ook een heel uh, ja, gebeurige start in Zandvoort Noord. Op het uh, even kijken hoor, dex terrein vlakbij de Nieuwe Brandweerkazerne. Vandaag. Ja, vandaag, oh, okay. as, as we speak, is het net begonnen. <laughs> het is 11 en, <laughs> is 11 en uh, 2, uh, daar is Burendag en dat is uh, nou, geïnitieerd door Pluspunt en uh, Eco Soul Effect uh, is daar ook. Dat is een van onze collega's in de circulaire hotspot die met houtbewerking bezig zijn. En, um, nou, je kunt in ieder geval allerlei leuke activiteiten doen en uh, wij staan daar ook met een uh, creatieve activiteit. Dus alle zandvoorters die nu luisteren. Ik zou zeggen, het is droog. Spring op de fiets. Mij, spring op de fiets. En uh, ga even daar uh, gezellig. Even een kopje koffie uh, halen. En een warme, zelfgebakken wafel. Uh, ontmoet anderen. Uh, nou, en er zijn uh, artiesten die kunst maken. Even kijken hoor, op de Flyer. Een groot schilderij maken. Maar je kunt dus ook met jurders geluk. Um, Kennismaken. En uh, Annemiek Boot staat daar... ...en zij kan ook alles vertellen over... ...wat we in, uh, in onze werkplaats doen... ...en uh, hoe je je kunt aanmelden... ...en uh, een keer mee kunt doen. Oké, okay, en die... Uh, ...alle andere informatie staat natuurlijk gewoon op... ...www.juttersgeluk.nl Ja, klopt. Ja. Dat is een, een uh, vrij direct project... Maar in, in, de, in de toekomst, hebben jullie nog wandelingen uh, samen gedaan... of, of gaan jullie doen met scholen of, of andere projecten? Nou, ik moet zeggen, uh, wij hebben een ontzettend actief jaar achter de rug. Hmm. En, uh, dat loopt nog even door tot eind oktober. Um, um, met verschillende groepen die uh, met ons het strand willen. Dus het scholenproject in Zandvoort gaat zich nu verplaatsen naar Bloemendaal. Uh, Bloemendaal is natuurlijk ook een mooi stuk strand... Um, dus dat is wat we gaan doen. En we gaan de winter weer even gebruiken om te kijken van... Hey, wat, uh, wat willen we volgend voorjaar weer uh, tot stand gaan brengen. Voor de nieu nieuwe ideeën. Ja, nieuwe ideeën. We zijn nu nog volop bezig om, uh, om dit seizoen uh, af te ronden. En we willen natuurlijk uh, kijken hoe we onze productie in die circulaire hotspot verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Oké, okay, ja. nou dan wens ik je heel veel succes met uh, het eind van het seizoen, zou ik maar zeggen. En, ja. uh, en, en de, de rustperiode, om eens goed na te denken wat jullie uh, volgend jaar allemaal weer gaan uh, doen. Mocht je ja. uh, volgend jaar weer een aantal projecten hebben, kom dan weer rustig bij ons op de radio om dat te vertellen. Ja. Dat gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Ja, jij ja, ook bedankt. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leven. En jij bent. Jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. De Chanticoor bijeen. Daar moet op gedronken worden. Ja, daar moet op worden. Waarom liet, Waarom liet je mij alleen? Jantje zag geen spruimen hangen. hangen. In een groen groep knollen lang. Aan dan met z'n allen! In een tussenspel, hoor. Aan het strand. Aan het strand stil en verlaten. Waar in brons groenijken houdt. in brons groenijken houdt. Ik heb mijn wagen volgeladen. Ik heb mijn wagen volgeladen. geladen. tussen goud. tussen goud. Zou het erg zijn, lieve ouders? Zou het erg zijn, lieve ouders? Dat we toffe jongens zijn. Een aardige variatie op een uh, chantielied. We gaan praten met uh, Fred Paap. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Uh, hoe vond je deze, deze tekst? Ik uh, ken die tekst, want uh, met het wapenkoor hebben we dat in het verleden ook gezongen. <laughs> ja. Dus wat dat betreft uh, is het niet onbekend. En uh, gaan jullie dit ook weer zingen aanstaande zondag? Uh, nou, ik ff, heb begrepen dat we dit keer een ander repertoire zingen. Uh, maar ja, je weet het, uh, we zingen over de zee. En we zingen over dat waar de zeemansliedjes over horen te gaan. Uh, uh, over leed, lijden, smart, dood, verlangen. En ja, dat zijn de liedjes die uh, komen. En uh, je weet het, ze werden vroeger op de grote zeilstijpen uh, gezet gezongen op de Clippers. En ja, de, had je st jonge, sterke mannen voor nodig, die het werk deden. In de tuigen, op de ra, uh, gevaarlijk werk, slecht weer, bittere kou, zware stormen, matige kost, en uh, ongeveer 67% van de zeelui kreeg een zeemafstraf. En je weet het, op een zeemafstraf staan nooit een, een rode rozen Nee, ja. dat is ook een liedje, ja. Ja, dat is een van de liederen die uh, gezongen worden. Uh, de songs uh, worden en werden over het algemeen a cappella gezongen. Dus zonder instrumentale begeleiding. Uh, of, maar wel met een tromp. Je ziet uh, tegenwoordig bij de koren eigenlijk uh, alleen maar uh, steeds meer accordions komen: gitaren. Uh, ja, die. En die accordion die, uh, die was natuurlijk nooit aan boord, alleen die trom. Meneer Paap die, uh, die valt even uit, dus die gaan we opnieuw uh, bellencor. Ja, gaan we dat doen. En uh, ja, we gaan het natuurlijk hebben over het, uh, het 23e Shanti en Festival uh, in Zandvoort. Wat uh, aanstaande zondag gaat plaatsvinden. En uh, de tijden kan ik u alvast geven om. Uh, Kwart voor elf is iedereen welkom, want daar komen de koren bij elkaar in Nieuw Unicum op de Zandvoortsalaan. En daar wordt ook een optreden gedaan door uh, het Leeuwarder Chanticor. Er wordt nog steeds gebeld, zie ik. Nou ja, de locaties voor het Shantykoor-festival is het Strand, Badhuisplein, Halterstraat en het Gasthuisplein... bij Beachclub 10, Amsterdam Beach Hotel, Laudan Audi en het Wapen van Zandvoort. Ik ben, ik ben er weer. Hé, hey, daar is hij weer. Nou, daar gaan we weer. Ik heb even de locaties uh, geroepen, Ja, Fred. dat is, dat <laughs> is goed. Je, ik maar ik, ik dat je vind bent. dat jij door moet gaan met het verhaal over de mannen aan boord. En ja, ik, de, de vraag was eigenlijk, uh, jij zei er is een trom. En dat is ook logisch, want die geeft uh, de maat aan. En, en, en, en, en nu zie ik al uh, accordeons komen. Maar die waren nooit aan boord. Ja, later wel. Hè? De, de trekzak. <laughs> de trekzak ja, ja, zo noemden ze dat ding. Dat was die kleine, eh. Uh, ja, een kleine uh, voorloper van de Orcorrion. Maar ze wilden op die schepen... wist je, was voor, voor vol aangezien al als je uh, Kaap had gerond. Mm -hmm. Dus zijn er ook een heleboel liederen uh, die over Kaap gaan. He. Want als je de horen niet gerond hebt, ben je geen echte zeeman. Ik zie, zie zelfs dat er een chanticoor is wat Kaap horenheid. heet. Ja, en die hebben we er dus ook uitgenodigd. En dat brengt me op het volgende. Uh, we hebben natuurlijk een aantal oude getrouwen... die uh, van vaker in Zandvoort opgetreden hebben. Ik noem de uh, VOC uit Vijf Huizen. Ik noem uh, de Weesvertrekvaart Mannen. Ik noem het koor uh, De Zilk. Ik noem dus... Uh, uh, het waar de Chanticoor die nu voor de tweede keer bij ons optreedt. En natuurlijk onze vrienden uit uh, Welcent, de Sangers jongers, hè. Ja. Dus Pollen is een uh, eilandje ding. De Polenzongers zingen ook over alles uh, wat we kennen. Uh, we hebben een paar nieuwe koren. Uh, ook de, de, de compagnie Sangers het Chanticoor uit Almere. En uh, het Chanticoor Kaap Horn waar je net aan refereerde. Dat zijn maar, koren die voor het eerst meedoen? Dat zijn de koren die voor het eerst meedoen. We hebben de grote verwachtingen aan. En ja. ik moet je ook zeggen, uh, het was dit jaar erg moeilijk om uh, het rond te krijgen. Want een aantal ons bekende en vertrouwde koren, waar we altijd uh, veel plezier mee beleefden, die zijn opgeheven. Of uh, ze hebben geen dirigent meer. Of ze hebben geen muzikale sectie meer. Ik heb er ...denk ik een 20, 30 gebeld... ...en allemaal wilden ze dolgraag naar zandvoort komen... ...maar uh, we hebben niet voldoende mensen... So ...we worden hmm. oud. Eh? En noem het waarop. Ja, dat is, uh, dat is uh, ja, uh, uh, uh, uh, een groot probleem eigenlijk. Ja, uh, ja, je, moet, je moet natuurlijk wel uh, volwaardige koren hebben. Maar, in die, uh... maar het is ons uh, weer gelukt... En het is uh, 25 jaar geleden uh, dat uh, we hiermee begonnen zijn. En dan zien we, dit is het 23e Festival, ja. uh, En dat betekent dus twee jaar corona, twee jaar niet optreden. Uh. En uh, ik moet hier een paar mensen eigenlijk toch wel even noemen. Uh. Het is ooit uh, door Klaas Koper naar Zandvoort gehaald. Uh, met medewerking van Toos uh, Bergen. En, uh, en dat noem ik uh, Elisabeth Burgard. Gert van Kuik en natuurlijk uh, onze oud-voorzitter uh, Theo Verburg. Dat zijn jongens en mensen die heel veel vermijden, ook, die heel veel gedaan hebben om het chantivestie Festival leven te houden. En dat betekent dus ook nu weer, wij zoeken natuurlijk ook mensen die uh, dit door willen zetten. Want ook wij en ook ik worden ouder en het wordt tijd om het stokje over te dragen aan de andere. Dat betekent ook dat uh, we even aandacht moeten besteden aan uh, onze sponsors. Je noemde net uh, de vier locaties, hè? dus Laro en Hardy, But Kurt 10, Amsterdam Hotel, waarvoor van Zandvoort. En dat betekent ook dat uh, we maar op vier podiumen optreden dit keer. Want het kerkband valt helaas af omdat de, de daar uh, aanwezig is uh, uh, ...geen interesse meer hadden... ...met de uitzondering natuurlijk... ...van uh, de sponsor van alle jaren... ...en dat uh, noem ik het plein... dat noem ik uh, uh, Frita Anver. ...en dat noem ik de Vebo... ...die ons altijd gesteund hebben... ...en niet te vergeten... Uh, uh, uh, ...Italiaanse restaurant Andrea... Uh, ...die ons altijd... ...fantastisch gesteund hebben... ...maar uh, dit jaar niet op het Kerkplein... ...misschien volgend jaar weer... Uh, ...want... Je weet het maar nooit. Nee, we, gaan het, uh, we gaan het zien uh, hoe dat zich uh, ontwikkelt. Uh, ja. je, je, je wil een aantal mensen noemen, heb je ook gedaan. Hè? Maar uh, vergeet je de smeerploeg niet? Nee, oh, de smeerploeg. Ja, maar dat, die moet zijn werk nog doen. Want, die <lacht> gaat, want uh, we, dat gaat uh, vanmiddag gebeuren. Rond drie uur gaan uh, een aantal leden van het uh, wapenkoord. Die zullen de broodjes gaan beleggen, zodat we morgen in Unicum, waar we traditiegetrouw beginnen, met een meet and greet, onze mensen kunnen voorzien van een hapje en een drankje. En je gelooft het niet, maar ze krijgen van ons water. Dat is strijdig, met waar de zeelui altijd over sprak. Want er zijn prachtige lieden over gemaakt, eh, zoals een eentje, ik noem hem, All for me Grog. En een krok, dat was de drank die uh, de Engelse matrozen kregen aan boord van de oorlogsschepen van de Royal Navy. Eh, om uh, daarmee de citroenen weg te spoelen, eh, om de scheurbuik te voorkomen. Dat was vast niet ja. alleen water. Uh, nee, de grog. <laughs> dat was dus uh, rum, eh? En uh, ja, je kent het, uh, het Engelse uitdrukken, een uh, de een uh, weed rum, uh, dat dus is maar een klein beetje, zo vochten erop. Nou, je kent het andere shanty niet, uh, 15 man op een doodermaskist en een bottle of rum. Uh, een prachtige shanty. Dus, uh, dus, dus, dus je wil eigenlijk het water vervangen door een flesjes rum? Uh, dat zouden we wel willen, maar ik heb <lacht> nog geen, daar hebben we nog geen sponsor voor gevonden. <lacht> uh, maar je, je, kijk, en er uh, is er nog een, en dat mag ook niet meer, maar dat zijn de genotsmiddelen. Hè? All for my beer and tobacco. Ja, prachtige Shanti, maar ja, helaas, het is niet meer. Nee, nee, nee, nee maar het is een flesje water voor onderweg tijdens het zingen ja. is, uh, is ook welkom, toch? Uh, ja, maar het is, uh, ik, ik zou toch niet willen stoppen. Want er is één sponsor die eh, als, als, ja, als de grootste achtergrondsponsor optreedt. En dat is de gemeente Zandvoort. Ja. Met dank aan de gemeente Zandvoort die ons alle jaren gesteund heeft en dat nog steeds doet. En ik mag ook niet vergeten dat uh, uh, Jumbo, ik eh, mag geen reclame maken, maar ook die... Eh, is al jarenlang een van onze grote sponsors. En uh, ook de HEMA, uh, Albert Heijn, uh, Dirk van den Broek. Uh, die zijn altijd bereid geweest om ons te helpen met of kortingen of gratis. Uh, we zijn ze zeer dankbaar. En we hopen dat we nog vele jaren op een uh, generositeit uh, kunnen leunen. Dat uh, blijf ik met je hopen. Ik wil even naar de wapens, jongens. Het is nogal een koor, hè, 45 man. Het uh, ja, dit, dit is ongelooflijk als, <laughs> ja. als ik zie wat er met de andere koren gebeurt, dat we in Verstand voort uh, zoveel enthousiasme hebben. Ik moet zeggen, uh, het was uh, ooit uh, een gemengd koor. Uh, maar de, ja, de verhoudingen lopen een beetje uiteen. We hebben tegenwoordig heel veel dames, waar ik heel blij mee ben. Maar het is uh, de mannen. Die laten het een beetje afweten. Vroeger hadden we er veel meer, maar het, uh, ja, het is jammer. Maar ook hier zie je, zie je weer. Wat moeten we eraan doen? Hey, die, uh, de, de wapensangers die, uh, die oefenen één keer in de maand in, in het wapenverzandwoord, hè? Uh, nou nee. Nee. We zingen één keer in de maand uh, en we oefenen. Onder leiding van uh, Minus Casas. Uh, één of twee keer per jaar. omdat. Uh, het zo alles alles. Uh, het geld. Uh, een uh, deur opent. Hè? Mm -hmm. uh, en omdat wij nog steeds. Uh, een gratis optreden hebben. Uh, moeten we het doen met een. Uh, ja, wat ik zou zeggen. Uh, met een klein portemonneetje. En uh, de, de wapenzangers. moet je uh, zien als. Uh, de basis. Uh, van uh, de zandvoortsorganisatie. Mm -hmm. Maar ook daar gel geldt het verhaal. Uh, jongens, we worden ouder en we hebben jongeren nodig om het stokje over te nemen. Oké, okay, nou, dus is gelijk alweer een oproep uh, aan, ja, uh, aan alle zandvoorts die, uh, die het leuk vinden om te zingen. Uh, wanneer zingen jullie? Uh, we zingen de laatste uh, uh, wat is het? De laatste vrijdag uh, van de maand. En dat uh, met uitzonderingen van de zomermaand. En we gaan uh, na de Santi, gaan we als een haas aan de gang om te zorgen, ja, ja, ja, ja, om te zorgen dat we met kerst weer de, de kerstsamenzang ja, ja, ja, organiseren. Alles mag weer, hè? Uh, dat uh, hoop ik dat we niet belemmerd uh, worden uh, nee. dit jaar. Dat we zeer, zeer zeker weer, ook na een aantal jaren, weer kunnen zingen. En, en, en daar een hij eh, weer een heerlijk drankje kunnen drinken. En je weet wat het is met de kerst. Een heerlijke gluwijn. Ja, zo mag ik me horen. <laughs> Fred, ja. mag ik je bedanken voor het interview en uh, ik, uh, ja, we zien elkaar straks weer, hè? We zullen elkaar straks weer zien. En uh, ik hoop dat uh, iedereen zondag uh, naar uh, de koren komt luisteren. Want het is fantastisch. En als je iemand. Het oh ja, vergeet nog wat. Uh, het uh, Shanti Festival wordt uh, geopend door uh, onze burgemeester, Daan van En uh, hij zingt mee. Af en toe. Oké, okay. <laughs> ik heb begrepen dat hij om 11 uur naar Nieuw Unicum komt. En om kwart over 11 is daar de officiële opening. Is, is goed. Is ik goed. Ik ga je zien. Ik ga je ja. zien. Dag hoor. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Ik had een donkerblauwe een. Bijna afbetaald, de rest geleend. Trots als een aap hadde ik hier op Voor een feest, een eindje verderop Waren zij tijd om 11 uur Dus we gingen vroeger weg voor een avontuur Ik dacht, ik bloos als jij me zoekt Maar het ging mooi mis voor je dat kon doen Want... Er liep een witte eend Op het midden van de weg van de weg, een witte eend tot het midden van de weg en onze één ding in de boom 14 dagen op vakantie in de eend, recht naar het zuiden had ik zo gemeend. we zouden wel zien hoe de reis zou gaan natuurlijk veilig op de autobaan, we reden naar een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 Van de weg. Een witte eend op het midden van de weg en onze blauwe eten in de bron. Jawel over, oh, we gaan zakken, we gaan waggelen! Maar... Een witte eend op het midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg en onze blauwe eten in de bron. Een witte eend op het midden van de weg. Cor wordt hier helemaal vrolijk van en hij zit er met een big smile, want hij heeft natuurlijk zelf uitgezocht. De witte eend op het midden van de weg. Uh, er was geen connectie met Pim. Groof, heb ik gevraagd. Nee, sorry. <laughs> aan het eind, Pim Groof. Goedemorgen. Ja, nou, dat snapt hij helemaal weer niet, hè Ben? Nee. <laughs> maar ik snap het inderdaad. Maar laat ik eerst beginnen met de toch uh, complimenten te geven voor zijn uh, uitstekende muziek. Kunst, ook deze keer weer. Ja, hij past, ja. Hij, hij past het altijd aan aan het onderwerp. Daarom vroeg ik me ook af wat, het, wat de witte eend met jou te maken had. Ja, volgens mij ook helemaal niks mee. Nee. <laughs> nee, Want de kleuren zijn ook weer anders, die zijn ook niet wit en blauw. Dus ja, core. ik moest misschien toch eens uh, uh, toespreken, inderdaad. Ja. <laughs> ik kon ja. gewoon geen nummers vinden over bridge. Sorry. Ah? <laughs> Hoog IQ misschien? Ja, ja wel op ja, een brug, ja, ja. maar uh, dat was het tekens. Okay. Nou, de brug is gemaakt. We hebben het over uh, Bridge. En het is een uh, is het een noodroep? Of is het een gewone oproep? Uh, nee, we doen het eigenlijk elk jaar. Maar okay. we proberen het ook weer het bridge onder aandacht te brengen van de Want Ja, het wordt wel minder natuurlijk. Hè. Net als alle clubs en verenigingen in Zandvoort en het hele land... Uh, zitten we toch met een... Uh, aanwasprobleem. De jeugd komt niet meer zo gauw naar ons toe. Uh, Brits heeft misschien ook een beetje verkeerde uitstraling of zo. Uh, maar daarom probeer we toch elk jaar weer mensen te motiveren om gezellig bij ons te komen bridgen. Maar zijn er, uh, uh, wordt er wel gebrits buiten buiten de clubs? Uh, je bedoelt thuis bij ja. mensen zelf? Ja. Ja. ja heel veel. Ja. We hebben namelijk ook een. een uh, ja, we bieden kofferbridjes aan. Hè. Dan heb je voorgestoken uh, spellen waarvan je dan ook de uitslag kan vergelijken met je eigen uh, spel. Mm -hmm. En dat doet, er wordt heel veel gedaan uh, ja, bij mensen thuis. Gewoon met z'n vieren zelf bij elkaar. Of uh, op een verjaardag dat er wel eens een uh, kleine uh, bridge gedaan wordt of zo. Dus, maar dat gebeurt dus veel inderdaad, ja. Nou, en eigenlijk het... eigenlijk zou de... die mensen willen, uh, willen trekken naar de club toe. Ja, dit, ja eigenlijk wel. Maar het, het, het is ook wel zo dat degenen die op de Britsclub zitten, ook toch heel veel thuis bridgen hoor. Oké. Okay. Die, die uh, helemaal... De, de Britsclub, bridge waar, uh, waar bridgen jullie? Wij bridgen in de blauwe tram, gewoon uh, min in het centrum van Zandvoort. Uh, en dat doen we eigenlijk uh, twee keer per, per week op de woensdagavond van uh, half acht tot een uur of elf. En donderdagmiddag van één uh, uur tot een rond uh, half vijf of zo. En daarna hebben we altijd een gezellige nazit. Dus het is, ja, het is, het is een heel leuk spelletje. Het is gezellig. Uh, ja, het is goed voor je hersens, denk ik. Het is heel sociaal. En je kan het op hoge leeftijd kan je het gewoon blijven doen. Ja, en na afloop drinken jullie gezellig een borreltje voor de gezelligheid nog. Ja, ja. Ons oudste lid is bijvoorbeeld al 94 jaar. En uh, nou, die gaat al gezellig mee en die gaat mee. Dus uh, ja, wel met een vol later of zo. Maar ja, hij komt toch wel. Hij en, komt wel. Uh, hij, hij komt wel. <laughs> Als je daar twee keer in de week uh, bridge, dan uh, doe je dat dan ook twee keer? Of, of zijn er mensen die komen alleen op de woensdag en alleen op de donderdag? Ja, woensdagavond hebben we ongeveer twintig leden. En op uh, de donderdagmiddag tachtig leden. Zo? Ja. Nou, moet je je voorstellen, want we hebben toch wel een uh, probleem. Eigenlijk een probleem, ja, een groot woord. Maar bijvoorbeeld tien jaar geleden was ons uh, ledenaantal nog 100, uh, een dik 180 leden. En nu nog maar 110. Dus het is toch wel een terugloop. Ja, dat, dat, ja je, je zei het in het begin al. Uh, je hebt het ook met voetballen en, en met andere clubs. En, ja. Het, het verenigingsleven gaat een beetje uh, achteruit. Ja. Um, ja. Wat kan je daar nou aan doen om, om uh, lui aan te trekken? Hè? De, zeker ook voor Brits en, en voor kaartspellen en andere. Zullen we zeggen, Hoe krijg je die jeugd daar naartoe? Hoe, hoe, hoe jong is je jongste lid ongeveer? <laughs> Nou, er zijn mensen, heb ik begrepen, die nog werken bij ons... maar uh, je moet iemand een lampje zoeken. Oh, okay. dus ik denk dat het inmiddeltal al uh, uh, nou, tegen de 70 is, hoor. Is, ja, uh, is, is, is ja. Brits niet populair onder de jeugd? Uh, ik denk dat je dat wel kan stellen. Ik denk dat je ook spelletjes mee moet hebben gekregen vanuit je, uh, je opvoeding, hè. We hadden bijvoorbeeld een, ja, we hadden een grote katholieke familie met zes kinderen, twee ouders... en ja, we deden spelletjes al de tijd, hè. Uh, Britsje, klaverjassen, uh, mm -hmm. altijd veel kaartspelletjes. Zo. En volgens mij moet je dat een beetje meekrijgen. Uh, en wat ik ook steeds hoor, dat het jeugd het zo druk heeft tegenwoordig. Ja, hey, als, je, je, als je. Komt op, man. Als je nou niet kan britsen, ben je dan ook welkom? Uh, nou, je mag gezellig met ons uh, komen zitten of zo, ofzo. Uh, als nou, iemand het wil leren. Dat vind ik het niet zo leuk. Ja, ja we, we gaan natuurlijk. We, we, zijn, uh, we proberen ook elk jaar een cursus uh, op te starten. Met een heel uh, gemotiveerd en enthousiast iemand. En uh, ja, daar kan je het leren. Dan krijg je uh, een beginnerscursus, een gevorderde cursus en zo. En uh, een beetje een bridge onder begeleiding. En op die manier uh, ja, word je toch klaarstand om het spelletje leuk te gaan vinden... en bij ons te komen bridgen. Als je uh, dat hebt hè, en je bent een beginnend bridger... Ja. kan je dan op tegen iemand die, uh, die, die al heel lang bridget... Nou, wij doen het in lijnen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, uh, op donderdagmiddag we drie lijnen. En de wat zwakkere broeders onder ons die zitten dan in de C-lijn. Die is beter in de B-lijn. En de top zit dan in de A-lijn. En op die manier hebben we ook uh, promotie en degradatie. Okay. Dus hoe beter je bent, hoe hoger in die lijnen er komt. Dus. Maar dan heb je wel gelijk. Het is, het is niet leuk om te bridgen tegen hele goede mensen. Nou, maar als je het in... In, in, in de lijn houdt dat je uh, mensen hebt met dezelfde bridge capaciteit, om het zo maar even uh, te noemen, ja. dan is het natuurlijk ja. wel leuk. Ja, zeker. Dat is erg leuk. Ja. En, uh, Belang dus belangrijk. Het zijn, ja, ga zijn, zijn altijd twee aspecten. Hè. Um, een vereniging is leuk en gezellig. Maar onze aanlijn wil toch ook wel winnen. Dat ja. ziet ook een beetje toch. Uh, dat, uh, dat springt soms, maar dat hebben we ook leuk opgelost door die lijnen. En nog een gezellige nazit natuurlijk. Dus uh, wat dat ja. betreft. Gaat de, ook heel leuk. Ja. Het is een oproep voor nieuwe leden. Ja? En waar kunnen leden zich melden? staat in advertentie. Uh, ze kunnen zich aanmelden bij de secretaris Kees Blaas. En de advertentie staat in de Standse Krant? Ja, er staat een assistentie in de, in de krant. Maar ik kan ook een telefoonnummer geven. Dat roept u maar. Van Kees plaats, dat vindt hij geen probleem. Dat is 023 571, dus hier in Zandvoort. Ja. En dan 5197. Oké. Okay. Nou, Mensen ik... kunnen ook gewoon een keertje komen kijken. Gewoon in uh, het begin van de uh, middag bijvoorbeeld rond een uur of een... even gewoon met ons komen praten van... Uh, ja, hoe moet het nou? Hoe is... Hoe... Om is Britsjes zo leuk en dat soort mm -hmm. zaken. Dus een beetje gevoel van krijgen van uh, wat doen wij en wat kunnen we bieden. Nou, we gaan. Uh, ik ben zeer benieuwd wat uh, de reactie is uh, van jouw oproep. Ja. En uh, nou, dan wens ik in ieder geval heel veel bisplezier. Ik wil ook wat andere punten aanstippen. Doe! Ja? ja hoor. Uh, we gaan dit jaar weer een uh, stranddrijf organiseren. Dat doen we al sinds 1996. Dat is al meer dan uh, uh, 25 jaar eigenlijk. En dan hebben we een, uh, één dag uh, in het voorseizoen. We hebben een aantal uh, paviljoens gevraagd om uh, ons te faciliteren. Dan uh, komen er iets van, uh, zeg, twee to, of drie tot vijfhonderd bridges naar Zandvoort. En die gaan dan gedurende de dag in die paviljoens die naast elkaar liggen... gewoon een uh, gezellig bridgetje, een dagje, en lekker over het strand heen en weer lopen. En dan ga je van de ene tent naar de andere tent? Ja. Correct. Oh, leuk. Ja, ja. Ja. Nou, dat, dat zijn dat toch gewoon, wel uh, voor ja. leuke dingen om te doen? Zeker. Ja. Oké. Okay. En ik wil het eigenlijk ook nog even over mijn uitdagingen hebben... Nou, heel snel, want mijn volgende gast zit al een beetje te wachten. Nou, ja. dan... Ga je gang. Eén, snel dan over de parkeertarieven van het LDC. We krijgen toch van onze leden te horen dat het parkeren zo ontzettend duur wordt in de LDC. Uh, het is iets van 11.25 per middag of zo. Mm -hmm. En als je dat al 40 weken moet doen, is dat voor een hoop ouderen, wordt het allemaal problematischer. Ja. Dus eigenlijk wil ik de gemeente eens oproepen, want we zijn al in contact met ze, maar ik krijg eigenlijk geen antwoord van ze, oh. uh, om daar iets aan te doen. Nou, ik zou zeggen, praat een keer met de wethouder van parkeren. En misschien komt er wat goeds uit, want je hebt natuurlijk ook een club. Net als de clubs ja. in het uh, Duintjesveld. Ja. Pim? Nou, we hebben al contact met uh, Martijn Hendricks. Maar die zegt, nou in uh, oktober, oktober gaan we evalueren. Dus dat, wacht daar maar op. Nou. Oké. Okay. Dat is jammer. Ja. Ja. Nou, ja? Pim, bedankt, okay, bedankt voor bedankt alle informatie. Van, uh, als mensen uh, willen ja. britsen of komen kijken, en dan kan dat op woensdagmiddag, uh, of woensdagavond en donderdagmiddag. Klopt, ja, in veel, de houtkam. Veel plezier. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Zon voort. Zon, zee, strand.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 I'm mad that you wanna sneeze. So let me show you around while you sip your TG But no coca, loco boom, while I take a peeling. When I home, my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout at that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me out. Het laatste onderwerp uh, is bij ons aangeschoven in de studio. Het wordt uh, toch wel leuk dat mensen in de studio komen. Dat vinden ik zeker uh, gezellig. Mirko Gerrits van uh, Zee. En we gaan praten over het project Jeugd en Politiek. Mirko, wat is dat voor een project? Nou ja, goedemorgen allereerst, goedemorgen. nog steeds, later goedemorgen, maar het is nog <laughs> ochtend. Uh, ja, het project Jeugdpolitiek, dat is iets wat is ontwikkeld door de Tweede en de Eerste Kamer in samenspraak. Een beetje met het oog op, uh, nou eigenlijk weet ik wat het zegt, hè, hoe, hoe betrekken we de jeugd nou beter bij de politiek. Iets waar ze volgens mij al honderd jaar mee bezig zijn, en, nou met beperkt succes, maar... Ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk georganiseerd. Ze, ze, ze, ze hebben eigenlijk een soort koffertjes gecreëerd met lesmateriaal. Uh, 33 uh, boekjes. Volgens mij per klas zit er in zo'n koffertje natuurlijk eentje voor de leerkracht. En hebben ze eigenlijk een soort, soort, soort heel ah ja, uh, project omheen gebouwd... met allerlei dingen die ze gaan doen, waaronder een debat. Uh, en dus in dit geval wij die dat koffertje komen brengen... wat komen vertellen over de politiek. In de hoop dat ze nou ja, wat meer van die politiek gaan begrijpen in, in, in, in, in een jaar... Wat, wat is de doelgroep? Uh, ja, dit is voor groep 8. Echt. Groep 8, de laatste, ja. uh, de, laatste de laatste klas? De laatste klas. En dan gaan ze naar de middelbare school en dan hoop je dat ze iets meenemen. Wat, wat, uh, die boekjes en zo en die projecten, wat, wat doen ze zo al? Nou, ik weet dus dat ze een debat gaan houden in november. En daarvoor uh, uh, moesten wij ook nou ja, eigenlijk een beetje komen aftasten van hé, hey, wat zijn nou dingen die jullie interesseren? Dus ik heb allerlei vragen gesteld aan de kinderen van hey, wat. wat um, wat, wat kan er nou beter aan antwoord? Hè? Even, even in hun, hun woorden. En dan hoor oh, je best wel interessante dingen. Ja, dan wil ik ook weten wat ze zeggen. Ja, nou ja, best wel interessant. Je weet je, um, je denkt van, nou ja... Uh, tenminste, dat, nee, ik weet niet of ik dat dacht... maar ik was me niet, er niet van bewust... dat kinderen zo goed door hadden... wat er allemaal speelde. Want je had op een gegeven moment iemand die begon gewoon over... dat hij vond dat het uh, uh, afval niet goed genoeg werd opgeruimd. Iemand die begon over dat het uh, groen niet genoeg werd bijgehouden. Weet je, gewoon punten die hier ook... Uh, uh, van volwassenen of mensen die al honderd jaar in Zandvoort uh, wonen, hoort. En uh, verkeersveiligheid. Heel veel jongeren zeiden dat ze Zandvoort heel erg lelijk vonden. <laughs> in hun eigen woorden, weet je. Dus, dus ja, ja. ja, dat was wel, was wel heel interessant. En daar dan ook over gepraat en ook gewoon eh, wat vragen gesteld van, van... wie is de baas van Nederland? Vroeger bijvoorbeeld, nou weet ik veel, de koning, de minister, president. Nou, een stukje uitleg geven van nou dat werkt zo en zo en zo. Dus het was best wel... Uh, ja, het was best... best Verrassend. Als er één keer hè, dat je dat uh, doet... nou is natuurlijk dat koffertje een proces voor het hele jaar. Ja. Uh, ga je nog een keer kijken daar? Nou, ik hoop wel dat uh, dat, dat debat... Uh, volgens mij zoeken ze dan vaak ook weer vrijwilligers van mensen die in de politiek zitten. En het lijkt me best leuk om daar dan ook weer wat aan bij te dragen. Ja, ik vind het, ik vind het ook heel belangrijk dat, dat jongeren zich betrokken gaan voelen bij die politiek. Hè. Dat, dat zie ik ook als een vorm van participatie, zeg maar. Dus ja, daar, daar, daar draag ik graag een steentje aan bij, ja. Nou ja, je draagt ook als raad weer een steentje bij. En uh, ook de raad is verjongd. Ja, ja zeker. <laughs> ja. Ja, maar als je dan, ja, als je dan met de jeugd begint en, en, en men krijgt daar interesse in, dan, uh, dan moet dat inderdaad van de groep acht jongelui wel komen. Ja, nou ja, dat, dat, dat was ook een beetje natuurlijk een gedachte. Ik denk van, nou, ik ben het jongste raadslid in voor. Dus misschien is dat dan ook. Is er wat meer een soort connectie of zo? Dat ze denken, oh, maar het is helemaal niet voor. Oude mensen, of, of hè, want, want dat beeld heerst natuurlijk wel heel erg. Nou, de... ja, ja. Denken ze daar ook aan? Van goh, u, u bent nog hartstikke jong en uh, we zien alleen maar oude mannen, zagen alleen maar oude mannen. Ja, nou ja, daar, daar hadden ze natuurlijk wel vragen over. Van hé, hey, hoe komt dat? En uh, dus dat, dat vonden ze reuze interessant. Dus natuurlijk van alles verteld over hoe, hoe ik dan die partij heb opgericht en, en hoe dat uiteindelijk allemaal uh, is, is gelukt ook. Hè? Dus ja, dat, uh, ja, dat was, wel, was wel heel gaaf. Als je dan met, die, uh, met die jeugd praat. Uh... Proef je dan toch interesse? Ja, best wel eigenlijk. Ja, het, kijk, je hebt natuurlijk altijd mensen... die, die meer zeggen en minder zeggen. Dat is, dat is normaal. Uh, maar er zaten echt een, een paar mensen tussen... van ik dacht van zo... Weet je, een jongen in specifieke, van ik dacht, jij wordt uh, leidstrekker over, uh, <laughs> over acht jaar, zeg maar. Die, die was al uh, super pittig. Die zat er al bovenop. Die zat er al bovenop, <laughs> ja. En ook, ook wel bespraakt en, en, en met een bepaalde energie erin, weet je wel. Dus, dus uh, nee, er dus, dus, dus, dus zitten echt wel mensen tussen die betrokken zijn. En je, je merkt ook dat juist als dat soort jongeren gaan praten, dan worden hun klasgenoten weer enthousiast, hè. Want dan. Uh, uh, voelt het wat laagdrempeliger. En in het begin merk je ook dat zijn ze allemaal nog een beetje van... oh, oh spannend, wat, wat moet ik nou zeggen? Nou, en als we dan een aantal losgaan die, die, die dat wat makkelijker doen... Nou, dan, dan, dan begint er echt ook. Mee. En op een gegeven moment moesten we echt zeggen van... oké, okay, want, want je had een beperkte <lacht> tijd van... we moeten nu stoppen, want ze gingen maar door met vragen... <lacht> en anekdotes over wat ze meemaakten en wat er beter kon. Weet je? Dus dat was echt... Uh, ja, en, en vooral wat ik, wat ik ze ook echt heb meegegeven... gewoon echt, echt vanuit mezelf, was van... Hè, uh, iedereen wil natuurlijk dat jongeren beter betrokken raken bij politiek. Maar dat uitzicht ook heel erg in de vorm van uh, partijen... die uh, eigenlijk het idee willen wekken dat, dat zij het, de ideale partij zijn... met de oplossing, zeg maar. Dus ik, ik zei tegen hun van... Kijk, tuurlijk zou ik het leuk vinden... als een van jullie over, over 12, 15 jaar bij mij terechtkomt. Maar ga zelf alles rustig lezen. Uh, lees, als je het echt heel interessant vindt... ...boeken over de politiek... Hè? Van, ...van verschillende mensen... ...zaten me echt van boeken, boeken... ...de leraar was heel blij met mij me, in ieder geval... Hè? Maar, ...maar gewoon van... van uh, ...oriënteer je wat, wat breder... In, ...in hun taal natuurlijk... Hè? Van, van, mm -hmm. dus, ...dus dat is wel... Want, ...want dat mis ik nog wel... Hè? ...vaak is het wel zo dat... ...alles wat de jeugd probeert aan te trekken... ...is toch wel heel erg gekleurd... Waar ik denk, nee, Nee. Doe dat wat breder. En daarom vind ik dit project ook zo leuk. Hè? Want dat is het. Het is iets eigenlijk onpartijdigs. Het is eigenlijk onpartijdig. En dat, en dat zou ook zo moeten zijn en moeten blijven. Ja. Uh, omdat. En wat jullie dan doen, hè? met naar nou, die scholen gaan, die gaan. Puur interesse wekken voor de politiek. Niet ja. voor een partij. Nee, nee, nee. En dat moet ook zo blijven, natuurlijk. Ja, nou, dat vind ik ook. Um, debat. Er is in Zandvoort ook een, een einddebat. Ja. Is dit, dit de opmaat naartoe? Ja, eigenlijk wel. Ja, want. want uh, ik stel natuurlijk ook, ik, ik had zelf allemaal vragen gesteld. Want het idee was ook van wat is nou een stelling die jullie uiteindelijk in dat debat willen gaan brengen. Hè? Dus je nou, dat, dat, merkte dan toch wel heel vaak um, waar dat echt persoonlijke verhalen. Dus dan moest ik zeggen... oké, okay, ja, dus... dus, uh, iemand het wel even een fietsrichting of zo... oké, okay, dus dus, uh, de verkeersdoorstroom. Zo heet dat dan. Oké, oké, oké. Ja, ja, ja, ja, ja dat, dat is ook lastig. Dat snap ik ook. Hè? Maar dan, dan moest ik echt uitleggen van... Hè, dus dan zou je een stelling kunnen bedenken over... de, de verkeersdoorstroom in Zandvoort... wordt niet genoeg aangedacht of mm -hmm. zo. Hè? Dat, en dus, dat, ik, eigenlijk een beetje... Um, het was een soort van sparren. Zij, zij riepen dingen en ik ging dan... Proberen uit te leggen in een beetje een begrijpelijke taal wat dat was. En, en hoe je dat dan in een stelling zou kunnen omzetten. Dus en die, uh, de, de winnaars van het debat mogen hier altijd uh, even komen praten. En dan merk je ook dat ze uh, zeer wel bespraakt. En ook al op het, op het vinkertouw zitten om, uh, om, om, om daar wat mee te doen. Mm -hmm. En die hadden ook wel aardige stellingen. Zoals het over het skatepark, ontspanning ja. voor jeugd en zo. En ja. groen. Dus uh, ze moeten het wel zelf bedenken nog. Ja, ja, nou dat zeker. En uh, volgens mij heb ik al... Uh, nou, ik, ik heb dan twee groepen afgedaan. Marcel heeft, uh, heeft er één gedaan, ook op een andere school weer. En uh, ik heb in ieder geval al in twee klassen ook drie mensen gezien... waarvan ik denk, nou, die, die kunnen hier wel eens uh, gaan zitten over... Uh, maar je mocht niet werken? Nee, ik mocht niet weg nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik bedoel meer van, hè, van als we dan toch kijken naar wie, wie maken er kant ik, ik heb er al drie gevonden waarvan ik denk, nou, of denkt, nou, nou dat, het, ja. dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, die, die kant moet je natuurlijk ook een beetje op. Ja. Uh, huidige politiek. Jullie uh, uh, hebben de eerste commissievergadering alweer gehad. Ja. Uh, weer wennen na zo'n uh, lang reces? Nou ja, behoorlijk ja. <laughs> ja, ik moet ook zeggen dat dat klinkt dan heel suf. Maar ik was dan eigenlijk ook wel een beetje een soort van zenuwachtig zelfs even. Dus ik dan, dan is mijn... Uh, dan ga ik altijd iets te snel praten. <laughs> dus mijn punt kwam niet helemaal goed over. Maar dat, dat aankomende raadsvergadering gaat het weer uh, gaat het goedkomen. Waar ging het over? Uh, ja, over de APV. Dat was eigenlijk denk ik wel uh, waar het meeste om te doen was... Uh, afgelopen raadsvergadering en de opkoopbescherming. Dat waren twee toch wel heel belangrijke punten, denk ik. En uh, ja, uh, er, er was heel veel uh, discussie over... Hè, moeten we de grens van de, van de prijs van huizen bij de opkoopbescherming... moet die nou hoger, moet die nou lager zijn? Persoonlijk neig nou, ik naar de kant van hè, het moet, moet, moet wat hoger zijn... het moet de indexering volgen die gemaakt is eerder... Um, en wat betreft de APV, ja, er, er waren een aantal aanpassingen. Waren, waren mensen tegen die ophoging dan? Tegen die ophoging. Ja, ja er, er waren wel wat mensen die zeiden: van ja, maar. maar nou, tegen, dat is misschien, dat is misschien ja, een te groot een woord. Dag, maar, maar gewoon in de zin van: van uh, maakt dat echt zoveel verschil? Dus is het wel nodig om dat nog aan te passen? Terwijl ik denk van ja, uh, uh, volgens mij wel. Zeker met de, de, de, hoe hoog de huizenprijzen tegenwoordig zijn. en de inflatie die er nog aankomt. en hoe ver het nog waarschijnlijk gaat stijgen. Um, maar ja, ik, ik ben persoonlijk zo, zo sceptisch of dit plan uh, gaat werken. Dat heb ik toen nog niet zo uitgesproken. Dat ga ik aankomende raadsvergadering mee doen. Omdat ik heel bang ben dat als jij een uh, grens stelt... er een hele erge tweeling gaat ontstaan. En dat juist die huizen die dan net boven die grens vallen... die gaan dan nog verder stijgen in prijs. Dus ik denk dat het heel ingewikkeld wordt... Uh, om dan op het moment dat jij net daaronder zit... en je wil uh, groter gaan wonen, om dan een huis te vinden. Omdat dan die grens nog... Ja veel groter is. Dus nou ja, dat wordt allemaal voor uh, aankomende dinsdag. Aankomende dinsdag ja. gaan jullie weer gezellig in het debat. Uh, we gaan zeker luisteren en uh, nou, ik, ik wens je uh, veel wijsheid en, uh, en plezier toe. Dankjewel. Dankjewel. Want, uh, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, nou dankjewel. Mikko, ja, bedankt. Um, dit was Goedemorgen Zandvoort en uh, de, de muziek was gedaan door Cor Draaier. Alle leuke muziekjes. Uh, Hans Botman heeft de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een heel prettig weekend. Tot